Wij gaan verder. Pagina 44, nog een keer. Pagina, pagina 44, de linker kolom, de regel 17. p 7 O, o, wie u rad hoe, ki, hamem, de mellet, Hu sode achtin hacheset agadol, basod jomam je tseve hašem hazdol, nekintin, Yomam jomam de azil imkul hu jomin, še she šeze mem petucha beharucha gdola. 17. Obiur had warim hoe, en de uitleg van de woorden is letterlijk. Ki ha de melach dat de letter mem van de koning, dus in het midden hebben we dat mem van de koning, van het woord melach van de koning. Hoe dat is het geheim. Geheim betekent dat hij gaat uh, citeren. Een bepaalde uitspraak vanuit de Torah. Wat het allemaal is in de Torah. Nee, of, of wat het allemaal echt geheim Wat betekent dat? Wat is de hint daarvan? Hij zegt dat de mem van de koning, hoezo, dat is het geheim achtje van Geset Hagadol, de grote Geset. Ja? We hebben gezien, kijk, die mem van Sirat Pien is Geset, ja of niet? En die Geset die ontvangt dan van de grootte van de, de Geset van de Ima, van de Bina. Dus hij zegt dat die Mem is geheim van de grote Geset. Grote Geset komt dan van die Mem. En daarom is het ook, als je kijkt naar het alfabet, mijn eigen toevoeging. Als je kijkt naar het alfabet, begint met alef, ja, 22 letters. Begint met alef, Eindigt met Taf. En de middelste letter is Mem. In het midden van die twee staat de Mem. En dat is de Mem van Mashiach. De kracht van de Mashiach, de kracht van de Geset, etc. Ja, in het midden staat die. Even Dat is die Mem, Geset. Um, dus Mem is dan die grote gesed, zegt hij. Basot, uh, in het geheim. en dan geeft hij ons een, een uh, dus, uh, bekende, ons bekende bekend vers uit de psalmen. Jomam, Jezavea, Shem, Hasdo, aan de dagen heeft de schepper opgedragen zijn geset. Ook letterlijk, ja, want overdag schijnt geset. Ja, overdag is de genade elke ochtend staan wij op en genade is vol in de hemel in de, in de, in de, in de genade is dan vol, elke dag is vol van genade alleen maar ochtend staan wij op, alleen als nachts begint het pas, wanneer wij ook Torah gaan leren, dat is dan aanwakering van gesed dat is dan echt het prille begin van waarbij waar de gesed aangewakkerd wordt, en wij als het ware aanwakkeren de gesed met onze studie, hey en de hele dag is geest genade volop aanwezig. Overdag. Maar zodra middag, middag begint, dan gaat het als het ware de kracht van de gwoera, van gestrengheid, toenemen. En daar moeten we altijd rekening mee houden. En niet zeggen, ah, oh, ik heb mijn stemming, ja, mijn, ik voel me dat ik een beetje, een beetje druk word ofzo. Moet je weten dat het allemaal zit in het in in programma. Dat wij vanaf half twee smiddags ongeveer, vanaf één uur laten we zeggen, vanaf half twee, voelen we ons een beetje zo gwera. de strengheid, weet je, de kracht van Gwura, bij ons aangewakkerd wordt. Ja, Voor, weet je, een beetje zo, uh, ochtends zijn wij al, zelf kijk nou naar de mens ochtends, wanneer hij dan, natuurlijk niet wanneer hij dan de hele nacht heeft, een beetje diep in een glas gekeken of in een discotheek, dan je dat er valt niets En nee, Maar ze slapen meestal tot vier uur s middags. Smiddags. Je ziet het hier niet, s ochtends. Maar als je een mens ziet, s ochtends is hij lief hoor. Hij wil genade. vraagt om genade. Begrijp het zelfs als hij dat nog niet zegt. Maar vol van, vol van, weet je, omhuld door mama, door ima, door de krachten. Maar smiddags allemaal begint altijd de gwera, ook s'avonds, s'avonds natuurlijk, is nu in, de, in deze tijd, is het natuurlijk is donker alles. Is natuurlijk De Gorah, speelt het natuurlijk geweldig al, al in de macht. Hij heeft alles in de macht nu, De Gorah. Het is geweldig, het is ook de kracht van de schepping. Deindelijk? Dat jij weet goed te bespelen wanneer, wanneer het bij jou is. Dan weet je dat het niet mijn stemming is s'avonds, dat ik me zo voel. Maar dat is dan moet ik dan opgewassen zijn. Tegen de kracht van de gworah die in mij gewoon werkzaam is. Het manifesteert min zich in mij, die gworah en dan moet ik gewoon dan opgewassen zijn. Aannemen dat, ook die gworah niet alleen uh, ja. duidelijk. En als ik mij dan goed aan ook dan voel, weet ik, moet ik altijd weten, dat morgenochtend is weer gezet. of vroeg in de ochtend. Ja. Als je dan wakker blijft, dan is het om een uur, nu is het... 1 uur, ongeveer 37 minuutje, minuutjes, dan wordt al gesed aangewakkerd. Nou, dan blijf dan lekker ja, of slapen, dan sta op, dan even in die tijd. Dan heb je ook al, kan je ervaren, al een beetje gesed. Genade. Oké. Okay. Ja, dus hij zei, dat aan de dagen heb ik dan, de vers van de, van, de, van de psalmen, dat aan de dagen heb ik aan de dagen zal ik zal de schepper, sorry aan de dagen zal de schepper zijn gezet opdragen en dat is, zien we dat in elke dag en elke dag is vol elke dag ochtends is allemaal vol van genade in alle tijden, in elke dag duidelijk ook in de dag wanneer de oorlog uitbrak welke oorlog dan ook ook op die dag absoluut dezelfde het is in dit heelal. Alleen de mensen hebben dat allemaal op die manier zo so verdiend, dat zij dat hebben dat allemaal een beetje verknoeid. Shehu, Yomam, de azil in Kulhu Yoma. Dat dat is, nee, 19, dat dat is dag, die meeloopt met alle dagen. Dus dat is dan de Het gesed. gesed is dan de dag die meeloopt met alle dagen. Die heeft alles in zichzelf. De eerste dag heeft alles in zichzelf. Ook wij bijvoorbeeld. Op zondag. Bijvoorbeeld, ook voor ons is bijvoorbeeld uh, na Shabbat. Dan het op zondag. Of wanneer Shabbat afgelopen is. Uh, dan. In principe heeft niets met kalendershabbat Shabbat te maken. Maar dan op zondag voel ik alle krachten vol van allemaal absoluut op mijn manier absoluut alle krachten voel ik dan en al die krachten moet ik nu dan uitsmeren nu over, ze, over de volgende komende zes dagen Eindelijk? niets meer kan ik ontvangen natuurlijk ook door mijn gebeden etcetera, van alle andere goede daden die je doet, maar in principe één keer per week ontvang je dat allemaal na één dag moet je hebben waarbij je absoluut geen creatief werk doet Doet er nu welke dag je dat kiest. Maandag, dinsdag, woensdag. Je maakt een woensdag Shabbat. Ik heb bijvoorbeeld nu, sinds kort, sinds paar maanden, heb ik bijvoorbeeld ook Shabbat op woensdag. Dus dinsdag, dinsdag, dat is voor het eerst in mijn leven. Dinsdag, dinsdagavond, heb ik, begin ik, dus door de week, ja, dinsdagavond, begint me voor mij Shabbat. Dus waarbij is, wat betekent voor mij betekent niet dat ik ben zo, so maar ikzelf ben uh, geroepen om nog een dag Shabbat in, my, in de week te, te, niet te vieren, te ervaren. Dus ik doe dan ook niets. Wat is niets? En natuurlijk doe ik wel dingen, Natuurlijk wat, uh, dat, uh, maar ik, als het ware creativiteit, andere creativiteit, wat door de dag, door de week is, doe ik dat niet. En dan bijvoorbeeld lees ik zoger, meer net of het Shabbat is. Duidelijk? Dan heb ik Shabbat. En het net zo als Shabbat. Natuurlijk is het niet zo als Shabbat, wanneer mijn vrouw ook al is voorbereid vrijdagavond. Natuurlijk is veel meer. Maar ik heb dan nog een extra Shabbat door de week. Duidelijk? En dat heb ik niet geroepen. het school van mij kwam het vanzelf dat. En nu moet je het doen dat je, zonder pathos, zonder dat gewoon moet je het doen, en ik dat stip naleef niet dat ik dat, schuld me voor dat, maar geen telefoontjes, niets normaal ook heb ik ook nauwelijks telefoontjes, maar dan doe ik andere dingen ook niet maar heb ik dan twee shabbat duidelijk, en er waren grote kabbalisten die konden alle zes dagen per week leven als shabbat duidelijk en de, en de echte Shabbat was voor hen als de, als de komst van de Mashiach. Zo'n kracht ervoeren zij alsof de, alsof de Mashiach kom, kwam op Shabbat. En alle zes andere overige zes dagen waren voor hen echte Shabbat. En zij hey, aten alles, alles deden ze net als Shabbat. Wie? Ze werden, ze werden al geroepen om dat te doen. Niet dat zij dat niets gedaan hadden. Gedaan hadden, maar de heiligheid van die dagen was net als bij Shabbat. Dus als zij ervoeren de onreine krachten niet op die dagen. Deinig? Het is instelling van binnen, Shabbat. En niet kalender gebeuren. Ook woensdag bijvoorbeeld. Dus donderdag, dinsdagavond begin ik Shabbat. Dan ga ik mij van binnen richten naar Shabbat. Duidelijk? Dan voel ik dan de hele dag, vanaf dinsdagavond tot en tot met woensdagavond, voel ik net of de onreine krachten, als het ware, mij hebben uh, uh, niet verlaten, maar met rust laten ze mij. Heb ik dan twee dagen dan in de week, waarbij ik dan zo so, duidelijk, maar je moet natuurlijk dat niet forceren voor jezelf. Moet je niet kunstmatig dat doen? Het is voor het eerst in mijn leven dat ik dat zo ervaar. Maar dus waren toch pas die grote die. Moshe, ja, Moshe. Die was... Die sprak met de schepper teta-tet. Die hoefde absoluut niet zichzelf ja, zichzelf in trance te brengen en al andere dingen. zitten allemaal in al die houdingen en al die. Hij gewoon liep, gewoon op, liep gewoon op, wat hij ook deed, de schepper verliet hem niet. Wat betekent de schepper verliet hij hem niet? De schepper verliet de verlaat de mens nooit. Alleen Moshe verliet de schepper niet, eigenlijk. En dat is wat, wat hij, hij had dus in principe uh, uh, altijd met de schepper gelopen, dus die onreine krachten hadden hem nauwelijks kunnen aangrijpen. Dus dat is wat hij zegt nu. De uh, dag, de eerste dag, en ook dat is mem, uh, is de dag die loopt met alle andere dagen mee. Dus die bevat alle dagen in zichzelf. Eigenlijk. Zo so ook na Shabbat of na jouw eigen Shabbat, wat je mag ook hebben. Dan heb je dan de zeven volgende dagen, daarop volgende dagen, zes. Daaropvolgende volgende dagen zitten allemaal inbegrepen in de dag op, ja op die Shabbat van jou. Jij mag Shabbat op zondag doen, wat je wil. Op zondag is makkelijker bijvoorbeeld, omdat jij niet werkt of zo. Dus moet je zelf zien wanneer je dat doet. En niet dat je dan, dat het woord kunstmatig worden, dan worden ze dan Shabbatianen of zeggen Shabbatisten. Ze gaan het Shabbat Shabbat dat... Natuurlijk is ook goed, maar je moet natuurlijk begrijpen wat jij doet. Dat Shabbat, jij kiest voor Shabbat, dat jij wil op die dag verbinden jezelf met de schepper, dat geen onreine kracht aan je mag aankomen. Dat is Shabbat. We 20. We 6 zot Mem Petucha Berucha Gdula. Kijk, en dat staat geschreven dat Mem is open. De letter Mem. Is open per Beharuch In de geest, in de grote geest. roog, zie je dat? Roeg. Iedereen begrijpt wat roog, Dus de mem, ga is. Ik wil even optekenen. Kijk, onderaan ga ik hier optekenen in blauw. Die mem, wij weten dat die mem. Zo'n so beetje, ik kijk niet, niet zo mooi, dat is er toe. Maar wat waar gaat het om? Is dat onderste, hier onderaan, is het lake, ziet dat? Opening hier. Opening. Kijk nou, Ze is bedekt als deze en aan onderaan is een opening. En dat is dan, hier komt het dan, komt het dan, komt het Roer. Die gaat dan, van die dan, van die door het mem open open open open open letter letter Lettermen. Open. Lettermen. So letter mem open letter mem ziet u dan de letter mem daar zit de eigenschap en die kunt u ook zien dan aan die opening van die lettermem. Kijk, gewone lettermem, gewoon betekent dat die uh, niet aan het einde van een, van een woord gebruikt wordt. Dat zie je wel onderaan in opening. Ja, zie je dat, de opening. En die opening, dat zegt wat hij ons vertelt, vertelt over de Geset genade komt dan, waarom? Mem is gesed, zie je dat? Gesed. En dat kunnen we ook zien, dat dit als het ware gesloten ruimte is, en daar, daaruit komt, um, uh, daar, daar, van daaronder, zie je dat, komt dan gesed. Naar beneden. Gewoon stap voor stap, zie je dat je dat we allemaal in elkaar zitten. De regel 20 na de punt. We halam het, we gaan nu overlangen. We halam het de melech. 21. Hoe zot migdale op reër ba vir? vina. Sche set 22. Hoch ma. Varoj arikan pin. Om het paschette te Kijk nou wat hij zegt ons. En, en de letter Lamed. De letter Lamed. Zie je dat? De letter Lamed. Van de zeran pin. Hij zegt de letter Lamed van de melach. Van het woord melach. See, melach. Mel, mem, Lamed, kaf. Of die, de middelste letter van het woord melach. Hij hoe uh, 21, hoe zoet migdala por erba, dat heet, een technisch ter term daarvoor is. Een migdaal is een toren, een toren die vliegt, die, uh, of do, een toren die scheert, ja, scheert so net zoals een vogel scheert in de lucht. Een ja? so, en, en, en toren die scheert in, het, in de lucht, net ja? als vogel. Wat betekent dat? Het is ook een technisch begrip. Kijk, de kabbalisten gebruiken deze taal om weer te geven de, de geestelijke, hoe heet het, processen. Dus wat betekent dat de toren, toren die, die zweeft of die scheert, als het ware, zoals een vogel dat doet, in de lucht. Hij gaat ons verklaren, shihibina, kijk dat. Dat het bina is. Zie dat de lamet in de rechter kolom, in de rechter kolom van lamet. Lamet is bina. Zie dat. En die bina, die kan natuurlijk, is overeenkomt die naregenschap die dan uh, ontvangt van de bina, die bovenste bina van de bina zelf, ja duidelijk van de yeah? like ima, van de bina zelf ontvangt ze, En wat hebben we geleerd van de bina, van de ima zelf, van die bina? Kijk nou wat je zegt. Shehi bina, that, that is bina. She na set hochma, die wort tot in het hoofd van Arikanpin. Herinnert noch, dat be at Siloot, be the world at Siloot, wanneer de Gadlut is, grote toestand is. Dan die bina, die steigt weer terug naar, ja, Abu dus die drie eerste van de bina. Die steigt weer naar boven, naar het hoofd van Arikanpin. Want de provisie werd gedaan in, in de wereld het Zeloed. Dat de bina is uitgekomen van het hoofd. Ja, iedereen herinnert je nog? En in, in vanaf het Zeloed is het, uh, elke traptrede is verdeeld in tweeën. In de traptrede zelf blijft Ketteren gogma ja? En uh, onderaan, en de bina zeer aanpienden. Maar goed, die vallen naar een volgende traptred. Dus hij zegt dan die bina die dan, en dan als het katloot is, grote toestand is, wat is de grote toestand? Wanneer de lagere mensen oproepen die grote toestand, dan gaat weer de bina zeer en malgoed weer terug naar de, naar de ketterchochma, verenigt zichzelf, en dan wordt vijf verroerd, en kan, dan kan ook chochma ontvangen worden. Dat is dan, dat die bina die, die keert dan terug van de Bina die, die keert dan terug naar het hoofd van, van Arikampin en wordt tot kochma ja hochma van Bina natuurlijk van heeft altijd tien Tim virot, maar dan wordt hij dan uh, terugkeerd naar, naar het hoofd van Arikampin. hij wordt daar kochma om in pas het pin. en dan gaat hij dan uh, verspreiden zichzelf naar 0 punt. Stap voor stap zullen we leren. Het is even tussendoor, nog een keer, nog een keer, alles komt. Punt. 22 na de punt. Dus, lamet, we hebben gezien, kijk naar die lamet. Dat is echt inderdaad, lijkt op, kijk naar een lamet. Het is net als een, we zeggen dat, als aan een, we zeggen dat, een lasso. Ja, las, lasso? Ja, ja lasso. So, wat? Lasso. Wat, Zo uh, wat een cowboy dat doet aan een. Ja, zie je dat, van naar boven zie je dat, zo uh, een pijltje ook naar boven dat die, de, de functie van die bina is om als een lager zie je dat, dat onderste pijltje, kijk, onderste pijltje is, dus zie je dat, een pijltje omhoog, een pijltje omlaag, of een beetje schuin je zult zien, het schuin verloopt. de onderste loopt schuin ook hier is het enorm geheim en dan hebben we nog een horizontaal pijltje maar dat uh, the, the, ja, the onderste pijltje, zo'n ja, so beetje schuin, naar beneden van de letter Lammet, die loopt naar de lager. Die geeft het aan de lager, als het ware, net zoals Bina. Ja, Bina geeft aan de lager, als Arend, herinner je nog, dat arend moeder? Die geeft aan de lager, waarmee? Door dat rechterpootje, zie dat rechter uh, lijntje, ja. En dat hogere laso stukje van het, van het, van het, van het, van het, log hogere, zeg dat, zo'n streep, die gaat omhoog, die strekt omhoog om, als het ware, geef, naar boven, geef mij, en ik geef het weer door aan mijn kinderen, En die lamen die dan dus, als ze als lager hun, hun wegen beteren, dat ook die lamen, See, we, hebben, we hebben gesproken over de mem, dat de mem gaat omhoog. Maar ook de lam ook, heeft ook haar eigen manier om te reageren op goede daden van de lagere. Die ook gaat omhoog naar uh, de uh, bina. Uh, van, uh, uh, die bina gaat dan naar, naar de arighampin, heb ik niet opgetekend. En daarmee verkrijgen ze dan gogma. En dat gogma die gaat dan weer naar zeerampin. Want Abouhima, hebben geen Chogma nodig. We weten dat, ja? Abouhima alleen maar willen, alleen maar chassadim. Genade is niets anders. Maar ze geven wel, als, door, als door, doorluik, door? doorgeefluik geven ze dan die Chogma aan Zeranpin. Zeranpin heeft het ook niet nodig. Maar Zeranpin heeft het wel nodig om door te geven aan maalgoed. Duidelijk? Niemand heeft in de, schepping, in de hele schepping gogma nodig, wijsheid nodig, behalve malgoed. Onthoud het allemaal. Arigantin heeft gogma. Ja, duidelijk. Maar alleen nodig heeft, de hele schepping nodig, alleen, alleen malgoed heeft nodig de gogma. En alles is opgebouwd in, hele, in het hele besturingssysteem om de gogma door te geven aan de magoed. Dat is dan de functie, hij zegt, dat is dan de eigenschap van die lamet in het woord, in, kracht, in de kracht van het woord melag, de koning. Oké. Okay. 22 na de punt. VHKF, de melag 23. Hoe zou dan mal goed? Wa de zeren Pin. Kie? 24. Een melch belomal goed. Hier is hij iets wat een beetje vreemd lijkt te zijn. En hij verklaart het niet. Hij soms doet die dingen waarbij hij dat zo vertelt aan ons dat wij zelf moeten eraan denken. Kijk, hij zegt zo oké, okay. mem heeft hij ons verteld, mem is geset. heeft hij ook gezegd, ja of niet, Lamit heeft hij gezegd, dat is bina, en nu spreekt hij over de kaf, en je zegt dat de kaf, die is maar goed, hoe komt het, kaf is toch wel gokma, ja of niet, ja, iedereen ziet het, David, zie dat ook, mm -hmm. the kaf is toch wel gokma, of niet, waarom zeg hij dan dat de kaf is maar goed, zie dat, hij zegt de kaf is maar goed. Van de, de kaf. Huh? De kaf van het woord Als wij kijken. Kijk, als kijken naar. Ik zal eerst vertellen, en dan zullen we dan een beetje eraan werken. Laten we eerst vertellen en dan. 22 na de punt. We gaan kaf. Dus, en hier zie je hoe hij hoe hij tekent die kaf als één letter. Zie je dat? Als eindletter, die kreeg dat kaf. 23. We gaan kaf de melech en de letter kaf, de eindletter kaf van het woord melech, koning. Hoe zodan malchut? Dat is het geheim van malgoed. Dus dat is, betekent malgoed. Essentie van malgoed. Shrihi hanukwa de pin. Dat is dat het de nunkwa van serenpin De vrouwelijke vrouwelijke element van serenpin is. Ki, 24. Eén Melaag, beloom al goed, want er is geen koning zonder koninkrijk. Ja, duidelijk. Welke koning kan zijn zonder koninkrijk? Dus maar als wij kijken naar die sferot van Pien van de rechterkant, dan zien we wel dat Mem is Geset, Lamet is Bina en Kaf is Chogma maar hij vertelt ons dat het woord melach het woord koning waarbij de waarbij dus de, de laatste letter is eindletter kaf dat die eindletter kaf is is malchut en hoe kunnen we dat begrijpen dan moeten we een beetje ons losmaken van die, van dat, van dit van dat reetje van ja van al die sferot van zeer ook daar zit wel natuurlijk uitleg waarom. Ja? Wil je iets zeggen? Nee, ik Oh, kijk, naar die, kijk. Iedereen ziet wat, wat het probleem is, wat, ik, wat een probleem kan zijn. Wij zouden verwachten dat hij zou, zou zeggen dat kaf is wel gogma. Ja, of niet? Zo dat hij allemaal overeenkomt met de Zeranpien. Maar hij zegt, nee, kaf in, de, in het woord melk, in het woord koning, is maar goed, zegt hij. Ook daar in de tabel, in het reetje van Zeranbin, kan ook uh, wel behandeld worden gezien worden, gezien worden, gezien worden, waarom is het koning. Maar wij zullen ons we gaan het even, als hij dat niet uitlegt, wil ik ook niet daarop ingaan. Maar ik ga wel uitleggen wat hij ons, proberen uit te leggen wat hij ons vertelt. Hij zegt ons, nou Mem, oké, okay, Mem is het duidelijk, het geest het lam, is dan Bina, maar die... Maar die laatste letter van, de, van de wo het woord, Mellach koning, dat is mal goed. Okay. Waarom is dat zo, zeg niet dat? Kijk, ten eerste is het drie. Drie, drie letters in het woord Mellach. Drie letters betekent zo so dat, de eerste is als het ware, bestaat uit drie als het ware uit, uit drie delen, ja, drie delen. En onderste deel is altijd staat onder teken van malgoed. Ja, of niet? Onderste deel. Foe, uh, benen, benen als het ware. Dus dan is het die die, die, die kaf, eindletter kaf, is malgoed wat je zegt. Hij uh, zegt ki een melach blo, malgoed, want er is geen koning, zonder koninkrijk. En koninkrijk, dat is ook interessant, ook ten aanzien van alles verrot. Ja, alles spheroot hebben ze ook, ah, de laatste is ook, maar goed, ja of niet? Dus, de laatste sfera is altijd koninkrijk. Iedereen ziet het? Alle negen spheroot, dat zijn allemaal te maken hebben met met, het, met de provisie te verschaffen, als het ware, aan het koninkrijk, maar de laatste sfera is koninkrijk, ja of niet? Elke partsoef heeft, uh, uh, heeft eindsfera, de eindsfera is malgoed. En daarom zegt hij ook hier, ook melach, dat de laatste is ook uh, malgoed, koninkrijk. Zie je dat? mellach is koning, en zijn laatste letter is dan uh, malgoed, betekent koninkrijk. We zullen zien verder wat. Uh, dat is een beetje eenvoudig wat, wat betekenis, wat ik uh, uitleg, wat ik een beetje kan zien hier. Punt. Maar hij ja. gaat verder vertellen. Wolo ode, hela, shekola gadlut, shel, Elohamochim, hagevohim, een naam Galim, 36 resultaat, alidea malchut. En nu zegt hij een zeer belangrijke ding. Wat ook slaat op elke tien sferot in principe. Veel od zegt 24 na de punt. Veel od en meer, te meer, zegt hij. Bovendien, en niet alleen dat. Ella, beter zeg, en niet alleen dat. Ella, shekola kolen gaat lucht, ze maar dat. De hele Gadlut, de hele grote toestand van deze hogere, zeer hoge, deze hoge mogen, dus de mogen die in het hoofd van Zeran Pin zijn, waar dus de Melach komt, die vier, drie letters Mem, Lam, kalf, kalf komen dan in, in de grote toestand. Ja, de grote toestand, die Melach, die letter Mem, die steekt boven in het hoofd. Ja, en dan worden zij de grote in het, in het hoofd van Serapion, pindus, Jut, kaf, Lamet in het hoofd. Daar hebben ze die, die grote Mochin euh, licht van Mochin. Hij zegt, wat zegt hij ons? Ela Gadlut, dat hele Gadlut grote toestand van deze Mochin van deze lichten, drie lichten in het hoofd, Hagavohim um, die grote hogere, hoge lichten mochen, en na Galim die uh, worden onthuld alleen maar door middel van de Malchut. Wie gaat het allemaal uh, weerkaatsen? Alleen Malgoed weerkaatst het licht. Dus alleen die worden onthuld door de Malchut, zegt hij. Over Shuta, en in haar territorium of in, door haar toestemming of door haar territorium. zijn twee betekenissen. Ja, altijd is het zo, so dat het licht gaat naar, ook okay, als we kijken naar de gewone woord, het is net zo so als de rood. Als we kijken naar normaal elke woord, Hebreeuwse woord, stam bestaat uit drie, drie letters. In drie delen van de parsoef, hoofd, lichaam en één oh, stuk, ja één stuk, duidelijk. En een stuk is, vanaf één stuk is, wordt dan de gadloed weergekaatst. Hoe? Kunnen we zien? Het de, de kaf, sorry, de kaf, de laatste letter kaf, die gaat, die is mal goed, die is dan koninkrijk. Die van de koninkrijk wordt weergekaatst, het licht omhoog. En dat waarborg dat het de lichten van de morgen ontvangen worden. Oké? Okay? Zo so, kunnen we zien dat... of wij spreken van sfeerrood... of wij spreken van de namen van de schepper... of wij spreken van de letters... van de letters van het alfabet. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen verschillende... vormen uh, van weergave van het geestelijke. Precies. In de... ja... en, en getrainde iemand zullen so ook... jullie so zullen ook leren dat. we zullen ook trainen om... ook gewoon door woorden, in woorden, te zien ook, het, hoe licht, licht komt, en hoe het licht wordt weergekaatst, welke licht komt binnen, kan je gewoon in de Torah, kan je ook zien, gewoon aan, aan de, ja, in het boek van de Torah zelf, gedrukte boek, kan je, als je kijkt bijvoorbeeld daar, kan je ook lezen, het is net als noten, mijn vrienden, het is net, weet, weet je wat ik bedoel, het is net als een dirigent, van een, van een orkest, ja, of niet, hij kijkt naar een, naar een partituur of zo. Hij kan zingen, we kunnen het allemaal zingen. So Zo is ook de Torah geschreven, is niets anders. Je moet kijken daarin. De letters, de letters, yeah, letters in Kilim. Yeah? Dan heb je ook dan Tamim, heb je dan ook de cantillatie tekens. Tief geven ook bepaalde licht aan. Dan heb je ook Nikudot, heb je ook klinkers, wat we hebben ook geleerd, puntjes en allerlei dingen. Dat is ook een bepaalde soort licht dat daarin is. En dan heb je ook nog een kroontjes... Kroontjes, op, op bepaalde letters heb je ook kroontjes. Ook zij geven bepaalde informatie, lichtinformatie. Zo so, iemand die al getraind is, die kan de kracht gewoon aantrekken van elke woord. Huh? En dat is Torah. Dat is pas Torah. En dat is uh, in onze generaties, wie weet daarover, wie, wie, wie heeft al, wie heeft interesse daarvoor. Deelde? wat ze leren is een kinderlijke Torah het, het, het brengt geen refoe allemaal wat ze leren, de Torah, wat mijn volk leert, brengt geen genezing. duidelijk daarom is het volk ziek niet alleen ik zeg het Joodse volk maar dat alles van mijn volk komt naar, naar andere volkeren. als mijn volk als, als, als het uh, Joodse volk uh, uh, hoest dan een niet-Jood verkreeg, dan verkoudheid. Griep, griep verkreeg, begrijp je dat? Onthoud dat erg goed. Dat is allemaal, dat moet je, en dat moet je ook op, opgewassen worden, om dat te, aan te kunnen, wat ik vertel. Want dat is de absolute waarheid, wat ik vertel. Absolute waarheid. Want dat komt uit Zogre, het is niet mijn woorden, mijn vrienden. Dus, begrijp je dat? Maar als zij dat zelf niet, dat niet kunnen. Dat is de Torah, wat zij leren, is... Wel, Torah, maar dat brengt geen genezing. Nog aan hen, nog aan andere volkeren. Onthoud dat er goed. En niets kan hen helpen, niets kan de wereld helpen, dan dat dit volk die gaat leren wat ik jullie vertel. Om te toren te leren, al die kroontjes, daar zit de kracht van de schepper. En niet dat allemaal, dat allemaal waardeloze... Uh, op, uh, het uh, leren van, van deze heeft uh, uh, die, die, die heeft schade toegebracht en dat en alle zitten uh, ze allemaal daar, uh, daarover te, hele dagen lang daarover te zeggen absoluut, het is absoluut het Torah wat ze leren, maar niet de manier waarop het is ook heel erg wat ze leren ook de taal, taal moet maar jij moet kijken naar elke woord wat wij kijken nou, kijk naar wat Zohar vertelt ons die lame, die mem, die wat, kijk naar één naar woord, hoeveel brengt dit krachten met zich mee. Eén woord laat staan, uh, verbanden te leggen tussen, het, tussen die allemaal, duidelijk. En al die kroontjes boven de woorden. Die brengen het allemaal, die brengen dan echt, als je dat gaat leren daar, dat, en ervaren, dat, dat, brengt, dat brengt verlossing. Vervulling brengt het, et en dat is eenvoudig. En geniaal ook. Eenvoudig, daar heb je niet de brains nou voor nodig. Duidelijk? Daar, daar alleen heb je dan alleen, moet je moet jezelf geschikt maken, je verlangen ernaar. Alles zit in die, kijk naar die mem. Dat onderaan die mem, dan zit dan dat ruimte even. Kijk nou naar die. Naar die gebogen hebben we natuurlijk niet gestelleerd, zoals het echt de MEM is. Maar in, in ons boek, in, in ons boek wat we hebben geleerd, het Masoret, Cephera Masoret, daar zitten de beste boeken, de beste letters, zoals het hoort. Maar je ziet het wel daaronder, bedoel, de best gestelleerd, zoals het hoort. Maar kijk nou, dan wij weten dat van die MEM van beneden komt de ruach, komt dan de genade van die letter MEM. Kijk, dat soort dingen, als we straks zullen leren, dan zo. kijk naar die MEM... Wat een mem, hoe een mem, mem gestructureerd is. De linker, de rechterkant van de mem. Is eigenlijk een noen. We zullen allemaal het leren. Verschillende combinaties. Uh, en de, de linker, de linker helft van die mem. Is vav. Nou dan samen is het 56. Ik kan het doorgaan. Ik like zou so, maanden kunnen over die mem vertellen. Ja, niet, van, niet ik, maar van. We. En wij zouden van, alleen van die letter mem. Wij zouden hele... Jaar kunnen we daarover hebben, en we zullen alleen maar van die letter Mem kunnen putten energieën, krachten, levenskrachten en hoe zeggen dat? En Yeshuaot en uh, verlossingen. Huh? Verlossingen, echt alleen om die letter Mem onder aandacht te krijgen. Met alle variaties met die letter Mem. Kan je? En met die melag natuurlijk, met die koning. Met die koning kunnen we. Uh, echt naar ons bezighouden op de manier dat wij enorm veel versnellen de komst van de Mashiach, van de Verlosser. Alleen, not, alleen om te kijken en werken met die letter, met, de, met, de woord, met het woord Melach, Koning. oké. Okay. 26, na de punt. Over et 27 hazot, nif genet amalgoed, ira Oh. En dat is belangrijk, wat hij ons vertelt nu. Hij zegt, in die tijd, in die tijd, in de tijd van de gadloed, van de grote toestand, uh, wordt die malgoed geacht, dat zij schijnt aan hem, aan zeeranpien dus, uh, in drie plaatsen. Wat ik wat we kunnen dan daarover hebben, dus die malkood, die schijnt aan Ziraphin. Dus we we kijk, drie drie drie, ja? mem, lamet en kaf. Dus die malkood van die kaf wat hier in de letter mem, de laatste letter, die schijnt aan Pien, want de mellach is dan als het ware de, is dan de het hoofd als het ware van Ziraphin, en, en dat schijnt allemaal die die kaf Schijnt dan via de andere letters van de naam van de koning schijnt aan de wereld, ja, aan de aan de, aan de aan de zes on zes verrot van seraphin. Zie je dat? Iedereen ziet het? Aan Christus vooruit verrot net zo goed, net zo Kijk, niet vergeten, niet vergeten dat wanneer die mem van seraphin op in de rechterkolom, ja. Wanneer die mem stijgt omhoog in het hoofd, niet vergeten, dan blijft ze ook natuurlijk op haar eigen plaats staan. Ja of niet? Niet vergeten, nooit in het geestelijke, niets verdwijnt in het geestelijke. Iedereen ziet dit? Dus als die mem nu stijgt omhoog, wat betekent dat? Zeer belangrijk, dat is ook in het test, zullen we het we hebben een beetje gaan leren dat. Kijk nou nog een keer aan die tabel aan de, aan het, aan de kolom, met rechterkolom van 17. Wanneer die mem, en zo ook in alle andere uh, uh, gevallen, wanneer die letter mem, die geset is, in de grote toestand, steeg naar het hoofd, ja? naar die letters lamet en kaf. Natuurlijk blijft ze op haar eigen sta plaats staan. Natuurlijk. Duidelijk? Wat steeg dan omhoog van die letter mem. De toevoeging van die letter mem. De letter mem. Goed, goed luisteren, want het is echt belangrijk. wat ik nu echt cruciaal. Want bedoel, wat, wat geestelijke te begrijpen. Hoe, hoe het geestelijke functioneert. Kijk, die letter Dat Is misschien het belangrijkste van alles van deze les. Let op. Let, let let Kijk, ik moet het ook onder woorden brengen. Dat hangt van jullie af. Die letter mem. Van de gesen, zie je dat? Na, o, o, uh, rechts op de tekening. Onder die stippel, stippelt, stippeltjes van die blauwe stippeltjes. Dus die letter mem, als ze is, bevindt zich in katnoot in deze toestand. Ja of niet? In katnout, ja? Under de, onder het hoofd. Dat betekent katnoot wat onder staat. In een grote toestand, die mem. Die stijgt dan naar het hoofd. Zij blijft natuurlijk staan op haar eigen plaats. Nooit, nooit denken dat die wegvalt, als, als in onze wereld. Onthoud het erg goed. Als je dat nog een keer nog een keer dat doet, dan zal het voor jou, zal je dan ervaren, het geestelijke zal echt, je principeel zal je dat eerst leren, dan zal je ook ervaren. Natuurlijk blijft die mem altijd op haar eigen plaats staan, met haar in haar functie, zoals altijd, daarom zegt tegen haar, haar schepper, blijf op, op je eigen plaats staan, duidelijk of niet? Want in een grote toestand, die mem die steekt in het hoofd, dan, dan is het net of, dan kan je wel een vraag stellen van, kijk de schepper zegt dat ja, zij moet op haar eigen plaats staan, waarom is zij steekt zij dan in een grote toestand in, in het hoofd, ja of niet? Duidelijk, zij blijft altijd staan op haar plaats, altijd, aan ingeankerd, in altijd in haar eigen plaats blijft ze staan. Maar in de grote toestand, omdat Jeroen heeft uh, goed iets gedaan, bijvoorbeeld, of ja, dat doe je niet toe, of thasus, heeft iets goeds gedaan. Dan gaat die mem, duidelijk, die mem gaat dan in het hoofd, door jou doen, echt waar, door het klein ding dat jij iets nachts leert, opeens, of dat, of wat dan ook. Dan gaat die mem in de lammet, omhoog in het hoofd. Waar gaat ze? Ze blijft altijd op haar eigen plaats staan. Maar een stukje van extra, wat, van wij, wat door Tassos of door Jeroen is veroorzaakt duidelijk, dat gaat omhoog. Dat stukje extra van jou, dat gaat dan om, om, omhoog. Ja, natuurlijk, met samen, natuurlijk, niet alleen extra. Wat het geweest was, plus die extra, natuurlijk. Die gaat dan omhoog. Dat is dan groter. Die gaat dan omhoog. Duidelijk? Dat is altijd on onthouden, daar goed. En, dus, dat is wat hij ons vertelt. Dus die maalgoed, zegt hij. malgoed die, mal die, die schijnt dan aan zerenpien. Die kaf van, de, van het woord koning. Die schijnt dan, wanneer de mem is nieuw in het hoofd dan heb je de hele melag, de hele koning in het hoofd. Ja? Dan zegt hij dan, dan die kaf in het hoofd, die dan de malgoed is. Ja, de derde woord, de derde letter eigenlijk van de, van de woord, van woord koning, wel van onder naar boven. Zie je, van onder naar boven. Waarom? Dat is allemaal door mens. Door het toedoen van de mens wordt de koning tot stand gebracht, als het ware. De mens, als het ware, zijn. De mens roept bij zichzelf op de krachten, het licht van het gezicht van de, van de koning. Natuurlijk altijd, de koning schijnt altijd sirene, altijd zoals na die zes dagen van de schepping, altijd zeven dagen van de schepping, altijd schijnt de schepper natuurlijk onverminderd door. Maar de mens moet ontdekken het gezicht van de schepper, duidelijk. Dus wanneer die mem staat in het hoofd, zegt hij, dan die kaf, de eindletter kaf, is maalgoed. en zij schijnt dan aan de zeerampien, wat staat onder wat staat onder het hoofd. Duidelijk? Want al het licht komt eerst van het hoofd in het lichaam terecht. Okay? Dan zegt hij ons dat er drie plaatsen zijn. Drie plaatsen zijn van die maalgoed waarmee die maalgoed scheen aan zeer en pin. Ja, ik vond in drie plaatsen. En die drie plaatsen heb ik dan aangegeven hier, het is niet eenvoudig geweest, geef niet. het. Vooral, vooral dit gedeelte is, is wel zeer niet eenvoudig. Uh, dus kijk nou, helemaal, helemaal uh, links heb ik afgeschermd hier, uh, daar staan drie plaatsen van het schenen, Aanzerampien. Ik heb niet gezegd nog malgoed, want woord wordt te veel. En dan hebben we 1, 2, gewoon onderaan. Één, onder elkaar. 1, 2 en 3. Drie. drie plaatsen waar heb ik aangegeven de, het woord koning. Hoe ja, woord koning? Op verschillende manieren. Zoals hij ons vertelt. Waarbij de malgoed schijnt aan Eh. 28 na dubbele punt. Alef Shehina asta lechise 29 lo Basodamelach Joshev Al Kise Ram Venisa. Alef dus 28 na dubbele punt. Alef de eerste plaats waar. Dus de eerste plaats van die drie plaatsen waarbij dus zij schijnt in drie, in drie plaatsen. In drie plaatsen eigenlijk. Niet vanuit drie plaatsen, in drie plaatsen. Shehina staat 28 na 11. Shehina staat dat zij is geworden. Lekiselo tot een troon voor hem. Ja, ik heb ook opgeschreven hier, die Malgoed, kijk nou links. Dat die Malgoed, die Kaf, is geworden tot troon aan de koning. Kijk, boek Mem lamet Kaf, zie je dat? Mem lamet Kaf, samen wordt het koning, van boven naar beneden. En zij bleef tot troon. Ja, net zoals, kijk, Kaf is dan onderste letter. Op die manier zoals ik het opgetekend heb. Dat is dan de troon voor... Alle lichten, alles wat boven is. Duidelijk? Alles wat onder is, is troon voor alles wat boven is. Okay. Troon of Merkava, of, the dra of, the hauder, of the wachen, yeah? de houder, of de wagen, de koopwagen, etc. De drager van de krachten, troon. Oké. Besod, 29, sorry. Besod, okay. Hamelach, Joshe, Walkise, Ram, in het geheim van wat geschreven staat in vers in de Torah Hamelach, de koning Joshef de koning die zit op, op zijn troon Ram Venisa, hoog en verheven hoog en verheven zo'n vers bestaat ja, uit de Torah psalmen dus dat is wat heel dubbele punt, dertig кибидатцу гусод ешет ешет хошах ситро вехисей, гу 31 лашон кисуй вагелен ваалькен никред, каф хфуфа пункт каф кфуфа 30 die dat zo... van deze eigenschap van die kaf, dat zij tot troon dient, een plaats van die kaf. Van deze de, van deze eigenschap is geheim van wat geschreven staat. Jezeshosher citro. hij zal opstellen, uh, hij zal hij zal de duisternis plaatsen. Uh, Duisternis zal hij plaatsen uh, als zijn uh, uh, verhulling. Moeilijk dat te vertellen. Als zijn verhulling zal hij dan duisternis uh, opzetten. De schepper. Ver, ver, ver, verborgen. Oké, okay, verborgen, ja. Verborgen, we ook als, verborgen zal hij dan zijn duisternis opzetten. Uh, Opzetten. Want de duisternis is natuurlijk in onze ogen is iets verkeerd. Duisternis is een structureel element van de schepping. Duidelijk? Het bovenste gedeelte van de partsoef, ja? Het bovenste, dus de helft tot de helft van de partsoef, van boven, is licht. En ondergedeelte van de partsoef, dat is tot de, vanaf de, de scheidingslijn, en naar beneden is duisternis. Duidelijk? Mannelijke en vrouwelijke. Dag en nacht, et Duidelijk? Dus duisternis is, dus moet je niet denken dat het iets verkeerd is. Wij zitten met iets, met een hele andere, wij zitten met een leer, wat, waarbij wij kijken naar de krachten van het heelal. En wij willen, moeten we dienen, de schepper, met het licht en met de duisternis. Ja, duidelijk? Daarom dienen wij, daarom ook leren wij de Torah dag en nacht. Waarom? Je moet... De schepper dienen met je re rechterkant, necht, rechterkant, rechterkant en met je linkerkant. Duidelijk. Met je mannelijke en met je vrouwelijke met, zijde. Met het licht en met de duisternis. Duidelijk. Daarom als je in de duisternis zit, voelt, voelt dat jij met de duisternis zit, dan moet je geweldig, moet je prijzen de schepper voor de duisternis. Maar dat is natuurlijk wie heeft de moed. ja, yeah, Moed. De, moet, moet je de krachten opbrengen, dat jij niet zuurt in de tijd, wanneer jij in de linkerkant zit, duidelijk, want dat is een structurele gedeelte van het groeien van de mens, twee krachten zijn energiezit en gassadim, en gestrengheid, duidelijk, en moet je absoluut prijzen de schepper, net zo goed als wanneer jij helemaal uh, de top voelt, ja, the, the, sky, the sky is the limit, de, de, zo moet je voelen, zo moet je ook het gevoel hebben wanneer je ziet dat het he, zit helemaal op je achterste, zit je helemaal op de vloer of helemaal, op de, uh, helemaal in het duister, absoluut. Moet je ook dat wel aankunnen en structureel het aanpakken. Dat is wat hij ons ook zegt. We gaan hoe, en de troon is 31, Lashon Kisuywe Helm. Kijk wat je zegt ons. De troon. is. betekent. heeft de. de essentie, betekenis. Eigenlijk. Kijk nou hoe het in deze taal. Kijk, kijk. Kijk, dat is alleen maar. als je Hebreeuwse letters kunt. Uh, kan je zien. kijk nou het woord kisei. Iedereen wil ik graag. vragen om dat te kijken naar kisei. De regel 30. Eén na het laatste woord. Kijk. En na het laatste woord van de regel 30. Staat kisei. Kisei is stoel. Maar ook troon. Ja, troon. En wat is betekent troon? Kijk nou verder. In 31 geeft je ons een geweldige onthulling. Wat de troon is: bevatting ook. Lashon kisou, je we helen. Dat is de betekenis daarvan. Is, kijk nou, betekenis qua stam. Kijk nou naar het tweede woord. Tweede woord van de regel 31. Dat komt van dezelfde stam voor dat, dat woord troon. Kisoei. Dat betekent kisoei. Bedekking. De troon is dan de bedekking. We helem En we helem, he helem betekent ook verhulling. Verborgen. Iets wat verborgen is. En dat is troon. Duidelijk? Troon betekent einde van iets, van het doorkomen van het licht. Eigenlijk. Tot hier niet verder. Het is wel de wagen, dat is wel, als het ware, de, daarin de drager van het licht. Maar dan, dat is de troon. Eigenlijk. Ook stoel. Als ik zit op de stoel, nou, verder, dat is dan, als het ware, niet verder, et cetera. Hier, gewoon even opletten wat je zegt. We al kennen, ik red Kaf, kufa en daarom heet in dit geval in de eerste in de eerste plaats van het stralen van die kaf heet het kaf kufa. Kijk kaf die, die gebogen kaf is. Heet de kaf gebogen. Dus hij in de eerste in de eerste plaats van het van het stralen van die maalgoed aan de kaf stralen aan de pin. Is kaf kfufa, kijk, zij is gebogen. En gebogen betekent dat dit allemaal iets verborgen is. Duidelijk. Alles wat, stree, st, st, wat, wat strek, we zeggen dat, recht is als het ware, is, heeft niets te verbergen. Het is, heeft iets dat uh, uh, meer vol, volmaaktheid aanduidt. Ja? Daarom is, hebben we ook het gebed, staand gebed. Sommige dingen moeten we zitten dan zitten doen. Waarom? Zitten doen wanneer, wanneer doet, doet men gebed in, in Wanneer men woorden uitspreekt qua krachten. Waarbij de mens nog in de kleine toestand verkeert. Duidelijk? Als we in de ochtend bijvoorbeeld een jood, bijvoorbeeld, die uh, moet dan zeggen bepaalde gebeden. Die absoluut heilig zijn. Absoluut brengen de mens naar de absolute, Als hij het goed doet. Ook met die twilin, ook die, met die, met die, het, met die riem, riem, riem, riempjes wat hij doet, en, en ook op zijn hoofd. Het is absoluut heilig. Als je jood echt dat doet met, met, de, met die met die, twilin, met die op, op zijn voorhoofd, die, die doosjes, met de naam van de schepper, het is brandend. Erg zelden gebeurt het wel. Dat als je dat aandoet, het is net een brandend gevoel in je voorhoofd. Al het materiële, als het ware, wordt verbranden in jouw houding, Wanneer het, jij voelt het wel op die manier, het is, wie ben ik dat, maar, maar de echte grote die dat kunnen ervaren. En welke kracht, die gaat allemaal naar beneden trekken. Onvoorstelbaar. Wat het allemaal gegeven is aan de mens. In het gebed. Maar wanneer de mens zit... Dat betekent dat hij nog kleine één twee sphera's heeft. Of de wereld Asiya, de wereld Bria, de wereld Yetz Yetzera, Asiya. En wanneer de tijd komt om standgebed te doen, dan is dan trekt hij op naar het Asiut. Dat betekent dat hij drie, drie delen van zijn partsoef heeft, duidelijk? Dan heeft hij dan tien sphera's, als het ware. Zo moet het zijn, duidelijk wat ik bedoel? Als een mens zit, dan zit je dat, zitten maar als een jood dan staat op, op bepaal, bepaalde momenten, en niet alleen op de standgebed, er zijn ook andere plaatsen waarbij hij moet opstaan, Kadir en andere dingen, absoluut, absoluut door, door hemel inge, ingegeven, door grote, grote vergadering van, van de, uh, duizenden jaren geleden. Hoe zij dat hebben ingesteld. Toen waren ze nog in de grote vergadering. Nog echte profeten zaten daar nog. Enkele grote profeten. Maar ook grote. grote echt grote wijzen hadden ze. Wat is nieuw? Ik heb geen woorden. Wat het allemaal nieuw is. Maar ik doe het erin toe. Ook dat ook dat nodig is. Om die, die tijd om mee te maken. Maar we putten allemaal van, van die bronnen. Duidelijk? Dus hij zegt ook dat die Kwofa zie dat, dat, het, dat de houding van die kaf, van in, de eerste, in de eerste plaats, is de, de houding van die kaf is gebogen. Gebogen betekent, ja, net zoals een mens zit, ook gebogen. We weten wel. Wanneer je staat, betekent dat je rechtop staat. Je hoeft niet gebogen dan zijn. Dan ben je op dat moment alle krachten benut je dan, dan ben je al jouw jou individuele, al jouw, als het ware, al jouw krachten richt je dan, richt je dan uh, om jezelf te verbinden met de enig scheppende kracht. En dat is dan over die eerste, eerste plaats waaruit de maulgoed schijnt aan de serampien. Als troon. Zij is dan als troon. Okay. En troon en zij is dan gebogen. 32. Bed. Dat is een beetje zo. We moeten er doorheen 32, bet, Shehina sta lo le ki eina mohin, drin der ha ha eilu, mitraim rakal hisraël bilvat, namalhud na set naset lo lefhinat lavusha de kadruta. Shabbat Gilui Malkhuto, hoe met met volgende pagina, pagina vijf en vierter, rechterkolom de eerste regel, Melbuša de kadruta ze, we al haumodha of dei kochavim Omazalot. wat een zin we or panav met 3. het oh. al-Israël. Oké, okay. proberen we dat afmaken. De vorige pagina, dus de 44. Fire Bet. Mijn vrienden, wat we nu leren hier, leer, wie leert het in de wereld? Een paar mensen leren dat. Ja, dat is echt waar. Het is niet eenvoudig en niet dat. Maar de krachten die we trekken, daar is belangrijk. Bet 32. De tweede plaats, dus, Shehina okay. staat dat die Malchut die kaf is geworden, lo, aan hem, aan Zerampin, lelawoosh, als omhulsel. Oké, Malchut is geworden voor hem als omhulsel. Ki mogen hagdolim, ha elu, want deze grote mogen 33, uh, worden niet, mitraim, worden niet, getoond of uh, worden niet getoond, raak al Israël wat, alleen over Israël worden ze getoond. Wat is Israël? Zij die doen, zij die dan, uh, zij die dan streven naar het uh, de eigenschap van geven. 34. We al kennen. Dus wat betekent dat? Zij die streven dan naar de, naar de boven de parsa. Bijna, en daarom, de malchut wordt voor hem, voor zeer en pin, voor hem tot omhulsel. Ja, tot omhulsel wordt het om hem. De kadroet, de kadroet, de omhulsel van verduisternis, zoiets. So uh, donkerheid, donkerheid misschien. Shaba'et malchut malchutoho dat in de tijd van het onthullen van zijn malgoed, van zijn koninkrijk, hoe, zeer en pin, op zeer hoe, met paschet, hoe wordt, hoe verspreid wordt, de volgende pagina, hoe verspreid wordt, 45, de rechter, re, de rechter, kolom, de eerste regel, wusha, uh, de, kad, de kadrouten ze van dat omhulsel, van, dat, dat, van, dat, van die donkerheid we zarik ota ik zal zo even proberen teidenen we, we zarik oto, en uh, en houd dat als het ware gooi dat hallo mod gooi dat op de volkeren twee of de kochavim uh, die uh, aanbieders zijn van de van sterren en de van de sterren en de... Uh, astrologie. astrologie, precies. Astrologie. Maar wat betekent dus zij die dan alleen ontvangen willen voor zichzelf. Ik bedoel natuurlijk niet over volkeren. Nee. We krachten die dan onder de parsa, laten we zeggen, aanleunen an, van links onder de parsa. We oorpen af en het licht van zijn gezicht van Ziran ja, en het licht van zijn gezicht met Pachet verspreid wordt, drie, Omid Gale al-Israël, oh en het licht van zijn gezicht, van Zerenpien, wordt verspreid en onthuld aan en, en over Israël. Eigenlijk over Israël, dus over zij die dan uh, streven naar het geven. Zij krijgen licht, zo so ook als in, de, in Egypte, zoals wij leren dat. Ja? Dat, waren, dat waren die plagen, herinner je nog? De plagen en uh, duisternis was ook een plagen. Het is allemaal geestelijk, mijn vrienden. En je moet je niet kijken naar geschiedenis of dan Joden, niet-Joden. Het is allemaal geestelijke krachten. Maar daar was ook gezegd dat, dat over het hele Egypte, het land Egypte, was absolute een pikduisternis. Allemaal. allemaal duisternis. was. Absoluut, ze konden niet zien, absoluut niet zien. Het is allemaal geestelijke blindheid. Maar in de huizen van Israël was licht, stond het het is allemaal geestelijk, zullen allemaal leren, maar niet kijken, die, of die, of die die, die, die volkeren, of die, die, dat heeft absoluut niets te maken. Oké, uh, dat is wat hij zegt. En die duisternis waarover hij zegt, dat omhulsel van duisternis, dat is dan onder de parsa eigenlijk dus. right? onder de parsa, waarbij nog niet geen licht kan komen onder de parsa. Wanneer het licht wel kan komen onder de parsa, dan is het wel... Uh, wordt het onthuld, duidelijk, over, u, überhaupt, wanneer we spreken over paniem, over gezicht, over licht van het gezicht, is altijd boven de parsa, onthoud het altijd, en achter is altijd onder de parsa, waar het licht niet schijnt, maar dat kan zijn dat dit allemaal goed is, alleen geen krachten zijn om dat licht te ontvangen, ook onder de parsa, punt, nog even, uh, drie, O, ula, o, ula ed gahi am za chazal Nog twee woordjes. Fir Ati-ed-gakadosh-barohu. Lasot-machul-letzadikei. Vachol-echad-ve-echad. Hier moet het echad en niet... Het laatste woord moeten een tweede letter. Moeten het zijn en niet hij. Dus de laatste letter van... De, de middelste letter van het laatste woord. In de regel vier, de laatste Het laatste woord. Moet... Het zijn, en niet he. Ziet het? Iedereen ziet het? Echad moet het zijn, en niet ahad. De vierde regel, de laatste, het laatste woord in het midden. He moet het zeggen. Ehad, we echad, vijf. Maar ee, bo we omergineel, hinei nou, ze, we goede. Oh, hier stoppen we bij die zes, want we hebben niet meer tijd. Drie, na de punt. Ulaed hagi, en in, die, en in die tijd, zegt hij. In de tijd van Gadlud. Ja, in de, welke tijd? In de tijd van Gadlud. Amrucha zal zeiden de, de wijzen. Vier. Ati, over die tijd zeiden de wijzen. Ati da kadosh baro sot machul In de toekomst zal de heilige gezegende zijn. Zal vergiffenis. Ja, machul. Mechila zelfs dat we vergevenis geven, vergevenis betekent niet alleen maar vergeven iemand voor, voor iets, vergevenis betekent dat gezuivering van kilim, waardoor het licht binnenkomt, duidelijk waarbij de zonde, als de zonde vergeven worden, betekent dat de klie ready wordt, klaar wordt om het licht te ontvangen, duidelijk dat zo moeten we zien, vergevenis is niet zo ik vergeef jou, als je bijvoorbeeld iemand zegt, ik vergeef jou dan moet het ook zijn dat jij zegt, nou, ik ben zuiver, ik zuiver mijn kilim nu van haat tegenover jou. Eindelijk? Als je zegt iemand, ik vergeef jou, of ik in je hart bijvoorbeeld. Dat moet betekenen voor jou dat niet jij vergeeft wie hem. Wie ben jij dan? Hoe kan een blinde vergeven een andere blinde? Dan moet je intentie hebben, ik, ver, ik vergeef een man, iemand anders. Dan moet je zeggen in jezelf, wat betekent dat qua handeling? Als je met je woorden uitspreekt, is 0,0. Als je zegt, ik vergeef een ander, betekent dat, of ik zeg, ik zeg tegen iemand zelf, iemand zegt, dan betekent, van binnen moet je dat zeggen, zo, op de manier dat jij zegt, zo, dat door het zeggen aan jou, dat ik jou vergeef, zuiver ik dan mijn haat ten aanzien van jou. Dan word ik dan, daarmee ik word schoon, van haat ten aanzien van jou, dat is vergeven in ander. Dus dat de schepper zegt dat in de toekomst zal de heilige gezegende scheep. de schepper zal uh, vergeving geven aan de rechtvaardige. We gooien een gaat wegen gaat elke en elke daarvan en elke rechtvaardige zal aanwijzen met de vinger. Aanwijzen met een vinger aan de vinger, wees je altijd een beetje omhoog. Ja? Waarom? Boven de parsa. Duidelijk, voor de vergeving, voor de vergeving, de, de mens bevindt zich onder de parsa. Duidelijk, maar wanneer de, de grote toestand zal komen, zie je dat wat je zegt, wat de Torah zegt, dan zal de schepper vergeving geven aan de rechtvaardigen, en zij zullen met vinger aanwezen, aanwezen met de vinger op de schepper, op het ge gezicht van de schepper, hè? op de koning. Ze zullen dan aanwezen met de vinger, betekent met de vinger aanwezen, waarmee, wat is vinger? Wat is, de, wat is dan de gesset ja? Gesed, vooraf aanwijzen aan boven de parsa. Ja, net zoals de mem, mem die gaat omhoog naar de lamed, dat is net of de vinger uitsteken naar, in het hoofd. Duidelijk? Zoals wij ook aanwijzen, doen wij ook op de hoogte van ons gezicht. Aanwijzen iets aan hoger. Dan zullen zij dan aanwijzen met hun vingers, met hun vinger. Wel meer, elke, elke rechtvaardige zal zeggen, en zal zeggen, in kenuse, dat is onze God. Ja? Wanneer kunnen we dat zeggen, dat is onze God? Wanneer de mens kan zeggen, dat is mijn God? Wanneer jij van binnen vergiffenis vergeven, ervaart van de schepper. Dat betekent schoonheid. Ja? heeft in jouw, in jouw gebed Waarbij je ervaart dat jij, en boven de partsoef, ja, jouw boventoestand, van boven tot jouw midden, en van onderen, schoon is, op een bepaald moment, in ieder geval. En dat het verbonden met elkaar is. Ja. Onder jou, onder jouw midden, verbonden is met een hogere. Ja. Dan, op dat moment, kan je zeggen, El, uh, Hinei Elokeinuze, dat is onze God. Zodat wij ze hebben ze het zo ook gezegd. We nou, we stoppen hier bij de regel 6 na het punt en het was geweldig uh, dank u voor de aandacht, want het is echt speciaal het is erg moeilijk voor vanavond was wat we hebben geleerd en toch wel aandacht was voortreffelijk